Uur. Goedemiddag, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt een spannende avond in Rotterdam. Vanavond speelt Feyenoord tegen Olympic Marseille in de halve finales van de Conference League. Voor de club is het de grootste Europese wedstrijd in 20 jaar. RTV Rijnmond sprak met een aantal fans die vanavond naar de Kuip gaan. Komen wij uit Rotterdam! Zijn jullie dan? Hier ik al. Ja lekker man, echt een avondje. Het wordt een hete avond denk ik. Al lang fan? Al heel lang. Vanaf geboorte, krijg je mee, hè? Zit in je genen. Dan gaan jullie vanavond uh, lekker uh, naar de kuip. Ja. Wat, wat, wat verwacht je van zo'n pot? Nou ja, ik verwacht een hele hoop doelpunten roep, roep ik de hele week al. Dus mijn uitslag is 4-3. Ja, het is misschien een beetje, maar ik verwacht spektakel. Leicester City en AS Roma spelen tegelijkertijd de andere halve finale. En misschien raakt Siebert van Linde zijn miljoenen wel kwijt. Van Linde en een van zijn compagnons zijn geschorst als bestuurder van hun stichting. Dat heeft de rechter besloten. Joort de officier van justitie. Wij willen dat er een nieuw bestuur wordt aangesteld. Dat zal de rechtbank ook doen. Er is nu ook al een tijdelijk bestuurder aangesteld. En wij denken dat dat nieuwe bestuur de opdracht zal krijgen... om de aansprakelijkheid te onderzoeken van de bestuurders jegens de stichting. Ja. ja. En dat komt erop neer dat ze gaan proberen om het geld terug te krijgen. Ja. Van Liende sloot aan het begin van de coronapandemie een mondkapjesdeal met de overheid en hield daar 9 miljoen euro winst aan over. De politie heeft de afgelopen tijd zo'n 50.000 euro aan olifanten onderschept. Een paar maanden geleden werd bij een postbedrijf een grote slachtand gevonden en daar bleef het niet bij. De politie vond nog meer pakketjes met Ivoor. Het onderzoeksteam probeert te achterhalen waar de slachtanden vandaan komen en wie er bij de handel betrokken zijn. De politie heeft meerdere vuurwapens gevonden in het huis van A$AP Rocky in Las Vegas. Dat zegt entertainment site TMZ. De rapper werd deze maand opgepakt omdat hij wordt verdacht van het neerschieten van een man vorig jaar november. De politie onderzoekt nu of een van de wapens bij Rocky thuis daarbij gebruikt is. Het weer, het is droog. Vanavond komen er meer wolken en koelt het af tot een graad of vier. Morgen ook veel bewolking, soms wat zon en het blijft droog bij een graad tot 11 tot 16 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk nog in de regio. De meeste vertraging is er op de A4 op dit moment. Want daar is een ongeluk gebeurd bij Zoeterbouw Dorp. Vanaf nieuw vennep is de vertraging nu drie kwartier. De linkerrijstrook is dicht. Aan de westkant van Amsterdam op de A5. Hoofddorp Amsterdam tussen IJmuiden en de aansluiting met de A10... ook drie kwartier oponthoudt. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar kom je in 18 kilometer rijdend verkeer... tussen Aalsmeer en Beverwijk. Kost je een kwartier die file. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen knooppunt Amstel en de Koentunnel... is de vertraging nu een half uur. Er is een ongeluk gebeurd in de Koentunnel. Er zijn twee rijstroken Dicht. En op de A10 uh, aan de westkant tussen Haarlem en Knaap en Koenplein, heb je ook 10 minuten verdraging. Verder is de druk vanaf de Keukenhof op de N207 Hillegom Alfa aan de Rijn tussen Abbenes en de Alfred Nieuwveen is de vertraging een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, TV. radio en internet. Net nu. Zandvoort draait door. Sorry hoor, ben een beetje een halve tellen te laat. Money, money, money, money, money. no oh, in the world that gonna be verleden nog uh, wat die uh, producers-duo's, zoals uh, Smith, Ryan, Jimmy Jam Jammer, Terry Lewis, dat is een uh, producers-duo, en uh, uh, had je de, de System, David Frank en Mick Murphy, die had je ook nog, maar ook uh, Campbell en Huff, dat is nog veel verder terug, en die hebben volgens mij getekend voor dit uh, verhaal. Het was de uh, Sound of Philadelphia, daar waren ze uh, toch wel erg uh, populair mee. En de OJ's, die begonnen deze Zandvoort draai Door met een uh, kleine halve verdraging. Had weer uh, met mij uh, te maken, ik zat even niet op te letten. Maar goed, uh, deze Zandvoort draai Door staat een beetje in het teken van de wat dansbare muziek. Doen we altijd op de laatste donderdag. En dit is er dan ook één uit het verleden van de Piratenperiode in Zandvoort. Niet alleen hier in Zandvoort. Want ook in Amsterdam konden ze er wat van. In midden jaren tachtig hadden de dames van Crystal een floorfiller met dit werkje Passion from a Woman. In de lange uitvoering natuurlijk. It's so- um... Madonna uit 2008, samen met Pharrell, want dat was toen de producer in die periode. Daarvoor hoorde je Man Paris en min of meer een beetje de uitvinden van de hiphop. En daarvoor hoorde je Crystal and Passion from a Woman. Het leuke is met dit soort uh, programma's dat je ook altijd heel snel klaar bent. Als het gaat om, uh, nou ja, uh, nummers draaien in één uur... Dit is uh, eentje die duurt tot aan de hoofdlijnen van het nieuws van half zeven. Hij is van Gino Sosio. en try it out. en de regio. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Schiphol heeft alle luchtvaartmaatschappijen gevraagd... komend weekend maatregelen te nemen om drukte tegen te gaan... en voor volgende week geen nieuwe boekingen vanaf Schiphol aan te nemen. Schiphol zegt dat het nodig is om de aantallen reizigers omlaag te brengen. President Biden wil de komende vijf maanden 33 miljard dollar extra uittrekken voor steun aan Oekraïne. 20 miljard is voor militaire hulp, de rest is voor humanitaire en economische steun. Wilremster Amy Peters is na maanden na haar zware val in Spanje uit haar coma ontwaakt. Volgens haar ploeg SD Works kan ze weer enigszins non-verbaal communiceren en herkent ze ook mensen. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. minimaal tussen 2 en 6 graden. Morgen droog, bewolkt met soms wat zon en een frisse noordenwind. Het wordt 11 tot 16 graden.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 Master Three, de Robac, daar wordt destijds uh, nooit eens doorgegaan. Zo is ook uh, bijvoorbeeld die Grand Prix van 2020 nooit doorgegaan. En toen hadden ze deze anthem uh, erbij bedacht, uh, van Davina Michel. Ja, dat was even een pijnlijk verhaal. En uh, net zo pijnlijk was het uh, dat ik weer een halve deel te laat was. Het zal wel een beetje de story of my life zijn voor dit gedeelte van uh, de Zandvoort draait door. Nou, uh, ga er maar eens even lekker voor zitten, want uh, dit gaat uh, zeker een minuut of 16 duren. Namelijk de bootleg-versie van Donald Summer. En dan in de remix van meneer Patrick Cowley. En aangezien het toch 2022 is, 1982 is het sterftejaar van deze Patrick Cowley geweest. Dat is dus precies 40 jaar geleden. Daarom zal er zo af en toe nog wel eens wat Patrick Cowley dingetjes voorbij gaan komen in dit uur. Was, was dat ooit eens een keer een andere grootheid. Uh, Sylvester die kwam eens een keer kijken bij die Patrick Cowley... en die man, man die maakte met oftaanse synthesizers. Dus de, de, de meest idiote dingen en uh, dat uh, viel hem op. Uh, eigenlijk viel dat een beetje uh, viel dat samen en uh, de, een beetje de doorbraak... Uh, was dankzij die Sylvester. Dat heeft uh, Patrick Cowley daar wel een beetje aan te danken. Donna Summer uh, in een hele speciale bootlegversie. Tot aan het nieuws. Van 7 uur, ja, het zit er alweer op. Deze Zandvoort eh, draait door. Is eh, een bijzondere van eh, Giorgio. Lovers Lane. En daarna gaan wij eh, gewoon weer met 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf verder. 7, wat zeg ik? 3 uur lang, vanaf 7 uur. Met eh, producties uit de provincie Noord-Holland. Dan weet je dat ook alvast. Maar dat is straks na 7 us kill us well don't worry about it baby just trust me okay okay